Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Dikter Hark met het NOS-journaal. De rechtszaak tegen de man die is veroordeeld voor de moord op de 8-jarige Jesse moet worden overgedaan. De Hoge Raad heeft besloten dat het gerechtshof in Arnhem de zaak moet behandelen. Jesse werd drie jaar geleden in zijn klaslokaal in Hoge Heide in West-Brabant doodgestoken. Julian C. kreeg daarvoor van de rechtbank twaalf jaar en TBS, maar het gerechtshof in Den Bosch maakte daar vorig jaar levenslang van. Julian C. weigerde zich voor het hof te laten verdedigen door een advocaat. Volgens de Hoge Raad is het hof in Den Bosch daar te gemakkelijk in meegegaan. C. kon de gevolgen van zijn weigering niet overzien en daarom moet het gerechtshof in Arnhem de zaak nu nogmaals behandelen. Het besluit van de Hoge Raad betekent niet dat Julian C. vrijkomt. Door de slechte samenwerking tussen vervoersbedrijven is het openbaar vervoer vaak onder de maat. Dat zegt de OV-Loket, de ombudsman voor het openbaar vervoer. Die kreeg dit jaar al ruim 3100 klachten binnen. De meeste gingen over de OV-chipkaart. OV-Loket pleit voor meer samenwerking tussen vervoersbedrijven... centraliseren van de verkoop van een nieuwe OV-pas... en het verbeteren van klachtenprocedures. Vorig jaar hebben ongeveer een miljoen Nederlanders meegedaan aan een illegaal kansspel... Minister Heers Ballen schrijft aan de Tweede Kamer dat vooral gokken op internet populair is, met name poker. Heers Ballen schrijft dat het aanbod van illegale kansspelen relatief klein is vergeleken met het legale aanbod. Alleen voor bingo geldt dit niet. De minister denkt er daarom over meer bingo bijeenkomsten toe te staan. De Gezondheidsraad adviseert minister Klink om mensen tussen 55 en 76 jaar elke twee jaar te onderzoeken op darmkanker. De ziekte heeft een langdurig voorstadium en is dan makkelijk op te sporen en te behandelen. Als de screening er komt, kunnen jaarlijks 1400 sterfgevallen door darmkanker worden voorkomen, denkt de Gezondheidsraad. Het weer dan nog hier en daar een bui, vooral in het Zuidoosten, maar ook af en toe zon. Temperatuur rond 12 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig.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 Sommigen no, dezelfde mensen En dat ik daar me over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 is ZFM. Zandvo, ZFM Ik kan nergens heen maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen Zij flessen vol tequila.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 Hey! Yeah. Hey. Van Zonvoort voort.